Kees Groot, met het... De jager van Financiën heeft tot na middernacht overlegd met D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en VVD over manieren om ECA te bezuinigen. De jager wilde niet zeggen of hij hoopvol is over een akkoord. Hij noemde het overleg wel constructief. Vanochtend wil de minister ook spreken met de PvdA. Vanmiddag is er een kamerdebat over de bezuinigingen. Uiterlijk maandag moet Brussel weten hoe Nederland het begrotingstekort wil terugdringen.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 Weinig bijzonderheden op dit moment. Dit zijn de langste dagelijkse files in de Randstad. De A7 vanuit Horena Zaandam bij Weidewormen 4. En de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 5. A9, ook maar Amstelveen tussen Bevenwijk en knooppunt Raasdorp 7. En de A9 verder in de richting van Diemen. Daar staat voor het knooppunt Holendrecht 5 kilometer. Komt onder andere door een kapotte bus die er staat. A12, Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 6. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen 5. Bij Bunnik staat er dan 4 kilometer en op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Op de parallelbaan tussen de Kerk en Rotterdam Centrum 4. A20 naar Gouda voor het plein 5. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Utrecht Noord 4 kilometer. A28 richting Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden zuid 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Goedemorgen Zandvoort bij Goedemorgen Zandvoort. Nou naast mij zit de charmante Betty van Forst. Betty welkom. Ja goedemorgen en naast mij uh, zit Richard Buitwik. Goedemorgen luisteraars. Nou, er dan volgens mij een leuke uitzending van mij. Ik, Ik heb wel. er helemaal zin in. Het, is, uh, het weer is niet zo goed. Dus uh, nou mensen kunnen binnen blijven om uh, de radio te luisteren. Ja of gezellig naar ons te komen natuurlijk. Of hier naar ja. Hoogland. Ja het altijd gezellig Hoogland. Kom gratis een kopje koffie of thee uh, drinken. En uh, Tom Hendricks die, uh, die schenkt uh, de koffie, dus ook uh, bekend van, uh, van de radio. De techniek uh, wordt gedaan door Pascal van der Beek, de redactie door Yvonne Roosendaal, Irene de Jager en Ellen Jansen. En uh, ja, wat gaan we krijgen in ja, uitzending? Uh, we hebben een leuk vol programma. en uh, we gaan zo meteen beginnen met, uh, alleen heb ik de verkeerde naam erbij staan, want ik heb Nancy Wessel staan en je bent een jonge man. Gerard. Gerard, Gerard hè? Ja. Gerhard en hij is uh, van de spot en hij kan vertellen over de Battle of the Coast die uh, in Zandvoort aan Zee gaat plaatsvinden. Ja, en uh, daarna gaan we naar uh, Andor Sandberg en Jerry Kamer. Uh, die zouden om half elf uur zijn. Ik hoop dat ze iets eerder kunnen komen. Dus Andor of Jerry, als je luistert, kom alsjeblieft iets, uh, iets eerder, tien minuutjes. Want we gaan het weer hebben over de anti-parkeerregime Zandvoort. En die, uh, die uh, protest heeft aangekondigd tegen het nieuwe parkeerbeleid. En uh, nu is uh, besloten in de Raad om dat uit te stellen. Um, dan, daarna krijgen we Marga Slot. Zij komt uh, het vertellen over het nieuwe bezoekerscentrum Nationaal Park Zuid-Kermeland. Ja, en Betty, daar ja. is in ergens. Ja, dat Komt hebben we ook nog. heel ja. vertellen over de nieuwe uh, klucht een Bedevaart naar Bonaire. Uh, maar die kon wat later, dus nou, we gaan dat waarschijnlijk even tussen doen ergens. We laten het gewoon lekker gebeuren vandaag. We laten het gebeuren. En dan zit de eerste uur er alweer op. En dan uh, na het tweede, in de tweede uur komen gelijk twee uh, favoriete mensen van mij. Leon Miezebeek en Klaas Koper. En uh, ze komen vertellen over de Olympiatour. En dan om vijf en half twaalf Rosita de Vries met het Parkinson Café Haarlem. En ze gaat, uh, zij organiseert salse lessen voor mensen met Parkinson. En we sluiten vandaag af met Hiske Brouwer en van het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. En wat voor muziek gaan we luisteren? We gaan beginnen met uh, uh, uh, Josh Kroben Awake. Piovesul oceano, piovesul oceano dove sulla mijn identiteit. Rampen zuln oceaan, oceaan, oceaan, oceaan, oceaan, Simia, mio pensiero corre da te. de. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Voor mij zit Gerard Metzink... Goedemorgen. En, goedemorgen. Goedemorgen en Hij is van de spot. Uh, je bent van de spot. In welke zin ben je van de spot? Uh, nou, ik ben werkzaam daar voor het gedeelte event en, uh, en sports. Uh, dus ja, dat is ook mijn rol binnen, binnen de spot. Dus je hebt een baan bij de spot. En ja, okay. een van de taken die is, is om activiteiten te ontwikkelen ja, daar. Ja, ja, ja. Uh, dus bezig zijn en het uitdragen van de sport uh, en de events begeleiden. Oh, ja. Oké. Okay. Ja. Verder nog dingen bij de spot? Uh, nou ja, zelf uh, veel... Uh, veel sport uiteraard ja. en, en bezig zijn met alle materialen. Uh, dus ja, dat. Ja. Oké, okay, ja, prima. Hey, en uh, woon je in Zandvoort? Ja. Ik ja? ja, woon zelf uh, nu al een, een jaar of zes met heel erg veel uh, plezier uh, in Zandvoort. Dus uh, dat is heel erg lekker. En dan helemaal zo lekker dicht bij huis werken is natuurlijk helemaal top. En had dat ook te maken dat je hier in Zandvoort werkte? Dat je daarom uh, naar uh, Nee, toen niet. Maar het is wel een hele mooie bijkomstigheid nu. Mm, ja. Yeah. Hey, en uh, ja, wat, wat doet de Spot en waar zit het precies voor de mensen die het nog niet kennen? Nou, de Spot is een, uh, een, een, een watersportcentrum. Uh, uh, uh, naast de reddingsbrigade tegenover het nh auto Dus op het strand. Dus helemaal in Noord? Helemaal, na, helemaal oh. Noord. Ja, het is wel een van de, van de uh, uh, noordelijkste strandtenten, zeg maar. Maar uh, goed bereikbaar vanuit het centrum. Want beginnen daarna niet uh, de huisjes? Nee. Uh, bijna, ja. Je hebt eerst de reddingsbrigade, dan zijn er nog een paar strandtenten en dan oh, okay. de huisjes. Ja. Ja. Ja. Nou, je komt hier voor uh, stand-up pedal. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee. Tot, tot heel recent. Mm -hmm. uh, jullie noemen dat ook wel eens sub-stand-up pedal. Ja. Wat is Staat in godsnaam? Nou het is inderdaad heel erg nieuw dus veel mensen die die zullen zich afvragen van ja waar staat het nou precies voor maar je moet je voorstellen dat je met een lange pedal uh, op een groot uitgevallen surfboard staat waarmee je op zee maar ook vlak water uh, uh, kan peddelen Um, ja, een hele uh, uh, uh, leuke manier van uh, uh, uh, op het water bezig zijn. En heel erg divers. Dus je kan met heel rustig weer gewoon relaxed en, uh, een rondje peddelen en genieten van de zee. En mooie dingen zien. Zo zag ik uh, vorige week nog een paar bruinvisjes. Nou, dat is toch vrij uniek. Dat zie je bijna nooit. En juist ook omdat je zo hoog op een boord staat, uh, zie je dat nu wel. En als er golven zijn, kan je heerlijk uh, gaan golfrijden. Je pakt heel erg snel golven omdat het boord heel erg veel volume heeft. Uh, uh, en heb je zelfs hier in Nederland met de golf die wij hebben. Uh, enorm veel plezier. Uh, maar je kan het ook anders doen. Je kan ook zeggen van, nou, ik ga naar het binnenland en uh, ik uh, pak een hele mooie kano-tour. Ik doe dat stand up peddellend uh, uh, door het landschap van Nederland. Hmm. Het, is een, het is een hele diverse sport. Heel erg goed voor je lijf. Uh, ja, en, en heel erg leuk om te doen. En wat is er nou de lol om te blijven staan? Want ik heb zelf wel eens branding ge, ge, gesurfd. Ja. Uh, en ook branding gekanoed. En ik vond het erg handig om te, om te blijven zitten. Ja, surfen is dan ook een ja. beetje staan. Maar wat ja. Is nou de lol om te blijven staan in plaats van zitten? Nou ja, misschien uh, niet specifiek het verschil tussen het zitten en het staan. Het staan geeft je wel veel meer overzicht op het water. En uh, het is natuurlijk de balans die, die het heel erg leuk maakt. Nou ja, zitten zou ook kunnen, maar staan is wel veel leuker. Omdat je op een andere manier druk kan uitoefenen op je boord. Dus dat maakt het sturen en, en het bewegen op het water veel makkelijker. Uh, en is een stukje extra uitdaging. Dus ik kan me voorstellen dat het wel wat moeilijker is, maar dat het uiteindelijk daarom ook leuker is. Zoiets? Nou, het in het begin lijkt het misschien uh, moeilijk. Maar op, en, op het moment dat je dat, dat stuk evenwicht uh, je eigen gemaakt hebt, is het eigenlijk heel erg makkelijk. En uh, uh, net zo makkelijk als Kano. Net zo leuk. Gerrit, hoe lang is deze sport uh, al een beetje bezig? Nou, ik denk in ik... Nederland een, uh, een jaar of vier, vijf. Uh, bestaat al veel langer. komt eigenlijk vanuit Hawaii. Uh, Zoals zoveel van dat soort sporten. Maar in Nederland zie je het uh, vooral de laatste vier jaar. Waarvan de laatste twee jaar toch een stuk intensiever. Met veel meer wedstrijden en, uh, en actiedomein. Ja, want ik denk dat mensen... dat heb ik zelf... Als ik dan naar de zee kijk en ik zie ze bezig... Dan denk ik meer... Oh, dat is iets wat mensen zelf verzonnen hebben. Maar als ik nu hoor van jou ja. dat er gewoon hele wedstrijden zijn... Nou, het is natuurlijk wel, is dat wel, wel goed dat je hier bent. is natuurlijk dat verzonnen hebben. Dus dat is, dat is mooi. Maar, uit, uh, <laughs> ja, denk ik uh, dan, weet je. Dan hebben ja. ze een surfplank. Vroeger gingen je allemaal surfen. Oh, die ja. surfplank ligt er nog. Ja. Oh, dan een ja. pedal, nou, dat, ja, dat had ik erbij bedacht wellicht ja. is het zo ooit ook ontstaan uh, mm. maar in Nederland is het wel uh, uh, uh, op het moment heel erg geïnteresseerd ook vanuit de merken, dus er zijn hele specifieke boards, zijn specifieke boards voor op het vlakke water zijn specifieke boards voor uh, in de golven dus uh, ja, er is keuze Zelf wat dat betreft, het is ook allemaal zondag te zien er zijn uh, heel erg veel stands uh, uh, vrijwel alle merken uh, zijn aanwezig die op dit moment in Nederland uh, boards leveren, dus uh, uh, dan maakt het alleen nog maar duidelijker wat, uh, wat die markt precies is en, en uh, die Diversiteit die er op dit moment is. Dus, maar vertel, uh, want jij zegt zondag. Ja. Daar hebben we het nog niet over gehad. Wat gaat er zondag gebeuren? Uh, zondag hebben we Battle of the Coast. Eerste editie uh, in Zandvoort en ook in Nederland om op deze manier een, een race te doen. Er zijn uh, twee uh, soorten wedstrijden. Er is s morgens om half elf een long distance wedstrijd. Die gaat over 12 kilometer voor de kust van Zandvoort. Uh, een hele zware, pittige race, omdat uh, er is wat wind afgegeven. Dus uh, ja, dat zal een behoorlijke uitdaging zijn voor de deelnemers. Start dus om half elf. Uh, en smiddags is er een beachrace vanaf uh, drie uur. Die is een stuk korter en zal ook wat meer plaatsvinden voor de spot zelf. De bedoeling is dat ze daar uh, een parcours rijden op, uh, op zee, door de branding heen, een aantal ronden, een stuk rennen over het strand, hun boord weer oppikken en dat vier keer. hele spectaculaire uh, uh, race, uh, wat ook uh, behoorlijk wat uithouding vraagt van de deelnemers. En heel erg spectaculair denk ik om naar te kijken. En je ziet dan gelijk uh, ook de diversiteit en wat het allemaal vergt om, uh, om te suppen in Nederland. Ja, en doe je zelf ook mee? Nee, uh, helaas doe ik niet mee. Uh, ik ben op die dag aan het werk. Dus, uh, werk uh, maar dat is ook heel erg leuk. Het is ook leuk om het vanaf de andere kant te zien en met het event bezig te zijn. Uh, met alle mensen die komen en uh, de deelnemers en, en eventen en uh, standhouders goed te ondersteunen. Ja. Hoeveel beoefenaars uh, je, ken je eigenlijk uh, in Nederland voor deze sport? In het totaal, in het totaal uh, geen idee op dit moment. Maar als je kijkt naar het deelnemerveld, uh, wat daar toch op een... een ja, best wel professionele manier mee bezig is het zijn er toch al wel 30, 40 die komen op zo'n event, mm -hmm. nou, dat is behoorlijk uh, het kent ook een, een Europese uh, league, dus uh, uh, um, de, vooral de beatrace uh, doet ook mee in, in die punten, waarmee je punten kan verdienen voor een uh, het Europese klasse klassement voor een klassement. Ja. dus dat, uh, dat, dat geeft al aan dat het uh, toch heel erg serieus is ja. zijn er ook bijvoorbeeld Europese kampioenschappen? Uh, je kan door het jaar heen punten verzamelen en dat hangt af van de zwaarte van de dus hoe langer de wedstrijd is, des te meer punten je krijgt en maar dat maar is een... Uh, maar niet in één weekend dat je Europees kampioen kan worden zoals bij wielrennen of, nee, uh, of voetballen? Nee, het is meer als bij de Formule 1 dat je door het hele seizoen ja. één punten verzamelt. Ja, oké. Okay. En uh, internationaal, hoeveel mensen doen er ongeveer mee? Nou ja, als je kijkt vooral ook naar, naar Amerika en, en, en rond Hawaii, dan zijn dat er echt enorm veel. Er zijn heel erg veel wedstrijden waar uh, in één wedstrijd meer dan 100 mannen meedoen. Dus dat is echt gigantisch. Op het moment dat je het nu zou gaan googelen, dan merk je ook dat er uh, aan filmpjes en, en, en materiaal wat je dan te zien krijgt, dat is echt gigantisch. Dus het is. En ik denk ook dat dat te maken heeft met de diversiteit van de sport. De, de, de, de drempel is vrij laag en het is een enorm uh, goede workout. Dus als je in de zomer een keertje wat anders wilt doen dan naar de sportschool. Uh, uh, dan is het juist hartstikke leuk om op zo'n uh, subboard uh, een workout te doen. Gat uh, je dat je het workout noemt? Een ja. Workout is voor mij echt iets voor de sportschool. Ja, maar, ja, ja. Jij noemt het ja. op dat water ook een workout. Ja, maar dat is het ook. En ik, ja. Ja, ja, ik zou je, nou, Ik denk dat het uh, ook heel hard werk is. He? Ja. Ja. Het is ook, maar het is ook al, ga je gewoon rustig en, en, en let je op je techniek. En ga je rustig een stuk peddelen, Dan merk je aan het eind dat het een, een, een, een behoorlijke workout is geweest. En ja, ik denk toch veel leuker om op zee en in de buitenlucht uh, dat te doen dan in de sportschool. Helemaal in de zomer. Ja. Dus kom een keertje langs. Ja, absoluut. dat nee, lijkt me heel leuk. Uh, kunnen mensen ook les Nemen bij jou ja, of bij jullie? Ja, ja, ja, de spot die uh, heeft de, uh, diverse lespakketten. Mm -hmm. uh, dus je kan uh, uh, introductielessen nemen. Kan ook uh, vanaf morgen uh, kom langs en kijk wat er is en, uh, en schrijf je in voor een introductieles. Zijn er, zijn er, zijn er kosten uh, aan verbonden? Ja, uiteraard. Ze zijn, uh, je, kan, je kan een, een boord en een pedal uh, huren. Dat is vanaf uh, 15 euro per uur. Mm -hmm. uh, op het moment dat je het heel erg leuk vindt, maar nog geen boord wil aanschaffen, kan je ook een t aanschaffen. Ben je voor nog geen 19? ben je klaar en heb je uh, uh, toch voor een hele lange tijd eigenlijk al heel veel plezier. Uh, dus dat kan zeker. En die introductielessen morgen? Uh, morgen zijn er voornamelijk uh, is het testen van het materiaal. Mm -hmm. Het is even afwachten ook hoe, uh, hoe de zee zich houdt en of dat voor een eerste keer op het moment dat je echt een introductie wil hebben of dat uh, zinvol is. Uh, maar je kan daar zeker informatie over krijgen en je inschrijven voor lessen. Dan zijn er kosten aan verbonden als je een introductieles wil morgen? Nou, morgen specifiek hebben we geen introductielessen. Oh, okay. maar uh, oké, dat de kant. Ja, proeflessen? proeflessen. Het is voornamelijk het, het testen van het materiaal en daar zijn geen kosten aan verbonden. Oh, oké. Okay. Moet je van tevoren opgeven als je nog iets bij jullie uh, wil doen morgen? Nou ja, wil je meedoen dan uh, moet je je inschrijven. Uh, uh -huh. Dat kan via subfrensie.nl. Uh, daar uh, kan je dan uh, kiezen wat je doet of je uh, je inschrijft voor de long distance uh, of voor de beachrace. Uh, ben je s morgens uh, voor tien uur aanwezig, dan uh, denk ik ook wel dat we nog een plekje voor je kunnen vinden. Uh, Oh, okay. <laughs> En hoe laat gaat het dus echt allemaal beginnen morgen? Om tien uur, vanaf tien uur, zijn jullie allemaal van harte welkom. Dan zijn alle stands open, kan je al lekker kijken naar het materiaal. Dan begint ook de skippers meeting, dus de, de, de, de introductie voor de, uh, voor de wedstrijd. Dus dan dienen alle deelnemers aanwezig te zijn en eigenlijk klaar te zijn om een half uur later te kunnen starten. Half elf dus de uh, long distance race. Uh, en om drie uur uh, begint de, de beach race en tussendoor zijn er uh, alle mogelijkheden om, om te praten met de... De deelnemers en, en, en te kijken naar het materiaal en uh, lekker een hapje en een drankje te doen bij de spot. Nou Gerard, het is helemaal duidelijk. Dank Dank dankjewel. Je wel En uh, heel veel succes morgen. Ja. Oké. Okay. Muziek. En uh, het wordt even een ander nummer dan wat ik opgeschreven had. En dit wordt What a Difference a Day Make van Diana Washington. Hey. What a difference a day made twenty four little hours. What the sun and the flowers mm, where there used to be. That you were mine, Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me, skies above can't be starked. Is you. En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort, Wat een difference Day they make. Nou, dat is een prachtig nummer. We gaan nu naar een heel actueel uh, nummer. Iets wat uh, Zandvoort behoorlijk uh, bezighoudt. Er is zelfs een protestgroep ontstaan, anti-parkeerregime Zandvoort. En uh, nou, er zijn heftige dingen gebeurd. Uh, de eerste bijeenkomst in het Rode Kruisgebouw, wat over het invoeren van het nieuwe parkeerregime ging, dat uh, was nogal chaotisch. Toen is er een uh, nieuwe bijeenkomst uh, Georganiseerd. Dat hebben de bewoners een beetje afgedwongen. Die is toen in het Centerparks Hotel geweest recentelijk. En als gevolg daarvan zijn de uh, het nieuwe parkeerregime invoering ervan is stilgelegd. En op 26 april is er een ronde tafelbijeenkomst in het raadhuis. En voor mij zit Andor Sandbergen en Jerry Kramer komt ook zo. Die is al binnen. Ga je zitten uh, Jerry? Ja, het is, uh, we zijn snel hier. Andor, heel erg welkom. Dankjewel. En Jerry, heel erg welkom. Ja, goedemorgen. Uh, ik, zal, ik zal eerst even een dingetje wat je net verkeerd zei. Je zei dat het de bijeenkomst in het raad zal zijn. Dat is niet zo. Het oh. is in de blauwe tram. Ja. Ja. Okay. Ja. Dus uh, dat is uh, alvast even één dingetje wat, uh, wat we moeten aanpassen. Uh, ja, je introductie was wel uh, heel treffend. 12 maart hebben we inderdaad uh, vanuit de gemeente een inloopavond georganiseerd. Dat was uh, naar aanleiding van uh, het invoeren van parkeerbeleid in Park Duimwijk en Oud-Noord. Wij hebben toen als gemeente gedacht, we doen het uh, op dezelfde wijze als uh, de koning. De en Oostbuurt. Uh, dat was uh, toen succesvol gegaan. Ja. Alleen uh, toen wij uh, bij de Rode Kruisgebouw zaten, wij waren van plan, we doen het, lekker uh, in de wijk in een uh, intieme, uh, intieme zaal. Net zoals de vorige keer. Hè? Net zoals dat de vorige was, keer. Was het was ook rustig. En, uh, nou, dat was dus uh, chaotisch zoals je zei. Daar zijn we ook niet zo erg trots op dat het zo is gebeurd. En Dat is ook de reden waarom we toen uh, binnen twee weken een uh, nieuwe uh, bijeenkomst hebben gehouden in uh, het Centerparks Hotel, waar heel veel mensen op af zijn gekomen. Jerry heeft uh, na aanleiding daarvan uh, bij de gemeenteraadsvergadering was het volgens mij gevraagd om een uh, ronde tafel over te parkeren. En uh, die gaat uh, komen 26 april aanstaande om 8 uur in de blauwe tram. En als mensen zich daarvoor uh, willen aanmelden, dan uh, kan dat via griffi.zandvoort.nl. Uh, dat is ook een reden waarom we dat doen. Want wij willen gewoon uh, de mensen die uh, echt betrokken zijn bij dit onderwerp, willen we de ruimte geven. Dus. Uh, uh, vandaar dat mensen zich ook uh, moeten aanmelden. Uh, voor 24 uh, april kan dat. En dan uh, gaan we dat in uh, goede banen leiden. Maar, um, ja, misschien denk ik er misschien een beetje simpel over. Maar als ik het dan elke keer weer lees, dan lees ik dat het is er. Het is uh, twee jaar geleden door de raad gekomen. Er zal niets veranderd gaan worden. Nee. Dat lees ik elke keer weer. En dan denk ik, waarom dan die ronde tafel? De, rond de tafel doen we om uh, te inventariseren welke knelpunten er zijn bij de invoering van het parkeerbeleid. Oké. Okay. En met welk eventueel gevolg? Oftewel, wat ga moet je doen? Dan moet je eigenlijk uh, bij de, uh, de, de werkgroep, ja. bij de raad zijn. De raad heeft gezegd van uh, bij het uh, uitstellen van het parkeerbeleid voor Park Duimijk en Outnoord... Is wij willen de knelpunten uh, inventariseren. Mm -hmm. het, uh, het is niet zo dat uh, het hele beleid op, uh, op, school, op de schop staat. Maar we zien wel dat er een aantal knelpunten zijn. En daar wil de raad en ook het college over praten. En dat betekent ja. waarschijnlijk dat je dus uh, open staat als raad. om uh, eventuele wijzigingen, echte knelpunten mee te nemen in het nieuwe invoerbeleid. Dat is de raad. Nou Jerry? Maar... Ja. En ja, wat Mooi. ik eigenlijk ook nog heel even ja. uh, erover wil vragen. is dat het me nu dus ook opvalt dat de knelpunten in het dorp heel erg naar boven komen. Dit ging eigenlijk over twee wijken en dat ik vind het positief hoor. Uh -huh. want dan komt de, maar dat wordt ook elke keer wel genoemd. Maar goed, als je naar het hele proces gaat kijken. voor het invoeren van het parkeerbeleid. Uh, in 2010 is daar, uh, er zijn er diverse inloopavonden, inspraakavonden geweest. Uh, ik kan me nog heel goed herinneren. dat wij een, een inloopavond hadden in het gemeenschapshuis. en dat daar ook behoorlijk veel, uh, veel mensen op afkwamen. ik denk zoiets van ook van 150. Okay. En uh, daar zijn ook behoorlijke discussies uh, gevoerd. Uh, tussen bijvoorbeeld mij en, uh, en bewoners, maar ook tussen raadsleden en bewoners. Mensen hebben toen destijds inspraak uh, kunnen doen. Daar is ook een hele inspraaknotitie uh, op geweest. En de gemeenteraad heeft uh, de inspraaknotitie uh, gewogen en heeft daar een beslissing op genomen. Ja. ja, ik begrijp het. Ja, dan lijkt het soms denk ik voor mensen nog zo ver weg. Hè? Als het dan in 2012 ja. gaat gebeuren, dan denken ze oh, ja, is allemaal wel goed. En dan komt het dichterbij. En dan heeft er eentje opeens het gevoel van hé, hey, dit gaat niet goed. En dan gebeurt er dit. Ja, ja maar goed, ik, ik ben wel van mening. In 2010 hebben we uh, behoorlijk veel uh, publiciteit uh, gehad had, dat de gemeenteraad dit van plan was. Ja. Het is ook, een behoor, er is ook een aparte raadsvergadering op geweest op 23 november 2010, waar ook een aantal insprekers hebben gesproken. En uh, het is aan de gemeenteraad, dat is uh, onze uh, ja, vertegenwoordiging van de bewoners van Zandvoort, die daarop een beslissing over hebben ja. genomen. Ja, ja. goed. Ik, Jerry, Jerry, wat uh, vertel eens? Jij, ik uh, vorige keer toen hier Trace en nog een uh, hele bevolkingsgroep hier aan de tafel zat, een paar weken geleden, ik ben even nog kan herinneren, dus zet jij er ook bij. En uh, je bemoeide je op een positieve manier met de uh, met de discussie. Maar wat is jouw mening van over het geheel? Nou, mijn mening is op dit moment niet zo heel erg belangrijk, omdat ik eigenlijk wil weten wat de bewoners nou een keer willen. Mm -hmm. um, en dat is ook de reden waarom we een ronde tafel krijgen. En zeg maar, daar kan iedereen dus nu gaan inspreken wat zijn knelpunten zijn met het huidige beleid wat ingevoerd gaat worden. En daarbij is het ook belangrijk dat mensen tips kunnen geven en eventuele suggesties. En ja, de, daar is die ronde tafel bedoeld. En het hele politieke spel, om het maar eventjes zo uh, te zeggen, dat kan daarna gebeuren. En dat is ook zeg maar binnen de werkgroep zo besproken, dat alles wat zeg maar tijdens de ronde tafel wordt gezegd, dat komt in een notitie te staan. Zal de werkgroep uh, zeg maar, uh, dat uitwerken? En uiteindelijk is het dan, zeg maar, omdat de, de verordening voor Park Duinwijk en Oud-Noord is uitgesteld, daar moet dus dadelijk een nieuwe notitie voor komen. Geven we ander die, de, uh, zeg maar de notitie die wij meekrijgen vanuit de ronde tafel mee om dingen tussentijds al te kunnen aanpassen? Oké. Okay. En dat, ja, dat, dat, dat, dat zijn verschillende dingen. Zo hebben we al in het parkeerbeleid opgenomen over het bezoekerspassen: dat zeg maar, het huidige systeem. Met een kaart met doorschijf, met een waar, waar je drie uur mee kan. Een blauwe staan. schijf. Ja, met zo'n blauwe schijf. Dat dat niet ideaal is. Dat nee, sommige klopt. mensen graag hun bezoek uh, de hele dag willen, uh, mm -hmm. willen laten parkeren. Ja. Nou, en als er dus mensen tijdens de ronde tafel met een idee komen waarop het wel dat zou kunnen, ja, dan, dan kan dat eventueel worden meegewogen. Maar dat is natuurlijk ook, en dat wil ik wel zeggen, uh, natuurlijk een beslissing van de gemeenteraad. Ja. Mm -hmm. Die ja. zullen uiteindelijk uh, de beslissing moeten nemen om dingen te wijzigen van het verkeerbeleid. Maar ik denk ook dat het ook wel goed is hier rond de tafel. Ik, het is nooit verkeerd om eens naar alle... Allemaal... Kijk nu waren de mensen natuurlijk een beetje verhit een paar weken geleden. En dat is nu inmiddels allemaal weer een beetje afgekoeld. En, uh... maar nou, dat je... Ik weet niet of de mensen nu afgekoeld zijn hoor. Want ja. Tam in het dorp is natuurlijk uh, vrij groot. En als je dan merkt dat, uh, zoals de, de, je hebt ook de actiegroep dan anti-parkeerregime Zandvoort. die hebben dan uh, de gemeenteraad een, een, een brief uh, gestuurd. Uh, namens wie weet ik niet precies, of wie zijn vertegenwoordigd weet ik ook niet. Die vraag heb ik wel teruggelegd, maar daarin zegt ze een volledige afwijzing van het huidige parkeerbeleid. Okay. Kijk, en daarmee denk ik, ja, dan hoef ik ook geen ronde tafel uh, te organiseren, want dat gaat een hele andere politieke wending dan krijgen. Krijgen. En die ronde tafel is er juist voor bedoeld om zeg maar, met het huidige beleid, wat we ook in hebben gezet, dat het dynamisch moet kunnen zijn. Dus dat we kunnen schuiven met uh, gebieden waar toeristen kunnen parkeren, met gebieden waar bewoners alleen kunnen parkeren of met, met andere zaken. En als je zegt, nou ja, we willen uh, totaal iets anders, ja dan, dan ja moet dan, u dan u kun je niet praten natuurlijk. Nee, dan wordt het heel lastig. Want ja. dan, dan, dan, dan sta je ook tijdens een ronde tafel van, ja, dit is ons punt. Ja, je hebt ja en, en nee dan en dan ja. valt niet meer over te praten. En dat is niet de bedoeling van de ronde tafel. Nee, nee ik, ik, ik vind dat ook jammer. Ik, ik, heb, ik, ik begreep het ook niet zo goed waarom dit uh, eruit is gekomen en hoe dit zo in één keer is ontstaan. want ja, ik had wel het gevoel bij hun ja. dat ze toch een klein beetje iets hadden wat leuk dat er nu naar ons geluisterd wordt en dat we verder gaan. Er is, en, uh... er is dus echt een, een harde, nou ja, laat ik het zeggen maar een harde kern. Ja. Die echt waar ik ook diverse keren al mee heb gesproken en ook op Facebook ding, dingen heb gelezen. Dat ik denk ja, het zijn niet alleen maar Willy wortel ideeën. Het zijn ook dingen die gewoon uh, nuttig zijn en waar ik wat mee kan. En daarmee kunnen we wel gewoon een beleid voor Zandvoort invoeren. Wat wel gewoon over de hele gemeente hetzelfde is. Want... Nu krijg ik het idee dat, dat iedereen voor zijn eigen straatje aan het praten is. Ja, ja. En ja, dat, dat, dat wil iedereen graag. Maar dat is, als gemeente is dat heel moeilijk. Omdat je dan bepaalde mensen weer gaat uitsluiten of dingen met, met voorrechten gaat geven. Ja, maar maar dat, dat beleid dat je zegt van wat je hebt ingesteld voor de hele gemeente, hetzelfde beleid. En, en voor de hele gemeente betaald parkeren, hoog het misschien met Nieuw-Noord uh, Nieuw uh, niet en Bentveld, dat, dat blijft dus gewoon bestaan. Daar, daar is eigenlijk geen daar, daar, kun, dat, dat, ja, daar kan niet meer okay. gewijzigd worden. Nee, in 2010 heeft de gemeenteraad dit beleid vastgesteld. Mm -hmm. Dus wanneer men dat beleid zou moeten aanpassen, ja dan zou men echt twee jaar terug moeten gaan mm -hmm. uh, om uh, zeg maar al die dingen die nu al zijn, zijn uitgewerkt, om dat te, te veranderen. Maar ik denk juist met het parkeerbeleid, als de mensen uh, zien dat de dingen kunnen gewijzigd worden, dus ook met gebieden of dat bijvoorbeeld, kijk, als, als mensen, ik, ik hoor die mensen bijvoorbeeld uit uh, uit uh, de Katstraat, zeg maar, Vlantweg, ja. nou die zeggen wij hebben helemaal geen parkeerprobleem. Ja. Nou, wij hebben gedacht als gemeenteraad in goede wil van we, best, we spreiden het over heel Zandvoort in één keer uit om um, zeg maar, dat oliflek-idee wat met het huidige regime uh, uh, uh, van doen had dus dat zeg maar zodra het in een wijk was uh, ingevoerd ging het over naar een andere wijk wilden we voor zijn, dus meteen een heel groot gebied het invoeren, zodat het ja. alles eigenlijk ja. volgens ons opgelost wordt, helemaal opgelost kan het natuurlijk nooit maar, er zijn even eigenlijk... maar die gedachte was er wel er zijn eigenlijk twee problemen waar mensen tegenaan lopen wat ik zo hoor van, van de actiegroep is dat ze veel geld moeten betalen, 80 euro voor een jaar uh, en dat uh, nou, mensen met hotels, uh, winkels, maar ook gasten nergens kunnen parkeren. Dat zijn eigenlijk de twee zaken waar, uh, waar vooral tegenaan gelopen is. Uh, is. Is daar nog wat aan te doen aan deze twee, uh, twee grote problemen die ze hebben? Nou, die eerste, dat is, uh, dat, is, ja, dat is gewoon mijn wens. Het moet gewoon zo goedkoop mogelijk. Dat is ook de wens van de wethouder om, om dat te doen. En wat is goedkoop mogelijk? Ik bedoel, ik heb begrepen dat 80 euro zo'n beetje de kostprijs is. Dus ja. Gaan het dan nog heel veel omlaag, denk ik dan? Ja, okay. dat denk ik wel. Als ik gewoon ga kijken van welke technieken er op dit ogenblik zijn, dan kan die kostprijs omlaag. Ja. Um, maar anders, daar mag ik kijk je ziet gewoon in de begroting nu ook, zeg maar voor de komende jaren dat op het, zeg maar op het parkeerbeleid gewoon dat er ja, komen, gewoon overschotten op. Ja. Maar het, het probleem was, zeg maar, met de invoering van dit beleid, omdat je niet weet wat het gaat doen en hoeveel vergunningen er komen en waar we precies iedereen gaat parkeren, dat, ja, dat er op een gegeven moment in de raad eigenlijk een, een, een klap met name is gegeven van het wordt 80 euro. Ja, en mensen zien dat gewoon als, ja, l, l, dadelijk gaan we ze het weer verhogen, maar de intentie is echt om het te gaan verlagen. En, wat uh, wat dat is, is de, wat noemen ze een richtbedrag waar je nu aan zit te denken? Poeh, dat is wel een hele lastige. Uh, nou nou, ik laten ik... we zeggen, die, die, die 20 euro die je nu vraagt voor de papierenvergunning, ja. die zou eraf kunnen. Dus er zitten we al op, op 60, 60. Nou, en als het de handhaving ook nog wat uh, efficiënter kan, dus dat men niet meer met alleen maar hoeft te lopen, maar dat men ook gewoon met een scanapparaat kan, door, uh, kan lopen ja. door de wijken, dan denk ik dat we op een mooi bedrag kunnen uitkomen. Oké, okay. dat, dat, dat ook, ook al. Richt, bijna richting halvering. En is het nu ja. gewoon, en, en, en misschien, want ik heb begrepen dat als zometeen de nieuwe parkeerwet ingaat, dat je dan dus ook met je parkeervergunning in het dorp mag parkeren? Dat alleen, toch, dat klopt, alleen, ja? als alleen als we wonen toch niet ja. op de fiscale plaatsen? Oké, okay. dat is wel heel belangrijk. Ja. niet op de fiscale plaatsen, dus dat is niet op de grote krocht op de Haldenstraat. Ja, maar wel in de buurt eromheen. Oké, okay. en mag je ook zo meteen, want wij hebben dus waar, waar wij wonen, Richard en ik. Daar is uh, dus aan de Metzgestraat, daar hebben we gewoon een parkeervergunning, wij betalen. Maar ik kan eigenlijk al haast nooit mijn auto kwijt bij ons. Maar goed, mm -hmm. daar ben je aan en dan ga je gewoon uh, nog een rondje. Alleen in bepaalde wijken mag ik niet staan. Is dat zo meteen wel, dat je dan bijvoorbeeld ja. aan de boulevard mag gaan staan? Nou, de boulevard niet, want dat uh, is ook een fiscaal okay. terrein. Ja. Uh, maar je mag bijvoorbeeld als jij op, op bezoek gaat uh, uh, uh, bij iemand in de Brede Rode Straat of uh, bij iemand in de Wilhelminaweg, dan mag, ik daar gewoon dan gaan mag je daar okay. staan. Okay. Ja. Kijk, wat dat betreft is het uh, parkeerbeleid uh, wat de gemeenteraad is aange, heeft aangenomen, moet uh, helder en duidelijk zijn. En een van de uitgangspunten, Zandvoort, is één wijk. Dus met andere woorden, je kan gewoon vrij uh, bewegen in, in de wijk zelf. Alleen er is een verschil tussen fiscaal parkeren dus waar, waar, met een parkeermeter. En, uh, maar die staan bij ons, hè, parkeermeters. Ja, maar dat gaat. Dus die, gaan ook, weg. die gaan dus ook weg. Oh, Oké, okay. okay, dus het, het ene stuk, de kosten, 80 euro, gaat ergens naar beneden. We proberen halvering. Hè, dat hoor ik een beetje bij jullie. En dat, dat is de wens. Dat is de wens. Laat laat het, laat we, we, we beloven over. niks. Uh, maar het is wel heel goed uh, nieuws natuurlijk. Want ik denk dat heel veel mensen daar veel minder moeite mee zullen hebben. En de wens voor de bezoekerspas, Dat vind ik ook echt een heel goed initiatief. Dat daar toch ook een beetje naar gekeken wordt. Want ja, dat als je bezoek maar drie uur mag blijven. Is toch... Uh, dat maar je goed, ik zeggen, wil, je wil uh, wel even zeggen van het is niet morgen geregeld hè. Nee. Dus uh, kijk, zo'n uh, zo scanauto of zo'n scan scooter heb je tegenwoordig ook. Om, uh, dat, dat heeft ook... Ook investeringskosten. We zijn uh, aan het kijken of uh, vanuit uh, de gemeente Zandvoort of onze parkeerbeheerorganisatie, zoals dat uh, zo mooi heet. Dus zeg maar alles wat met parkeren te maken heeft, een organisatie, om dat uh, samen te kunnen gaan doen. Bijvoorbeeld of met Amsterdam of met Haarlem. Je hebt bijvoorbeeld het uh, servicehuis waar, je, waar, uh, waar we op bij kunnen aansluiten. Dat zijn we op dit ogenblik aan het onderzoeken of, of dat mogelijk is. Kijk, dan krijg je ook synergievoordelen. Want dan, uh, ik zeg altijd zo, als het in Haarlem uh, druk is, dan is het uh, in zand wordt wat rustiger en vice versa. Als het hier prachtig mooi weer is, dan is het uitgestorven in Haarlem. Ja. Dus daardoor krijg je ook synergievoordelen. Synergie dat zijn allemaal zaken die we moeten onderzoeken. Wij hebben op dit ogenblik recentelijk hebben wij een nieuw vergunningensysteem. Dat software hebben we aangeschaft. En dat maakt het ook mogelijk om via internet je vergunningen te gaan regelen. En dat geldt allemaal in de kosten. Ja. Uh, is dat die 20 euro? Waar net over Daar zitten onder andere die 20 euro in. Dus dat betekent ook dat we ook uh, uh, gaan naar digitale vergunningverlening. Uh, dan moet je ook wel wat gaan faciliteren aan mensen die geen computer hebben. Ook al lijken we, lijkt iedereen in Nederland een computer te hebben. Is het dat, het is, dat is niet zo. Ja. Dus we moeten ook gaan nadenken hoe gaan we die mensen faciliteren. Uh, bijvoorbeeld in Haarlem uh, heb je nu een digitale... Bezoekerspas waar je mensen kan aanmelden. Ja, de wethouder in Haarlem die is er bijna over gevallen, omdat mensen zeggen: Van ja, maar ik, ik heb geen computer. Dus daar, over dat soort zaken moet je allemaal over gaan nadenken. Ja. Ja. Hey, we, nou, moeten, we moeten er... ja, We gaan er even uit. Hè. We gaan, Althans, gaan, we we uit? gaan stoppen. Ja. We gaan jullie in ieder geval heel veel succes wensen. aankomers Mag ja. ik het nog even dus herhalen? Ja? Voor de, voor ja? Even als marktkoopman. Aankomende donderdag is dus de, de ronde tafel in de blauwe tram. Om acht uur begint het. En als mensen willen meepraten, dan kunnen ze zich aanmelden het, bij, via e-mail griffie-zandvoort.nl. En het kan tot aankomende dinsdag. Tot 24 april. Ja. En uh, Pieter, jouw stad zit hier naast mij. Die fluistert me nog in dat deze uitzending rond de tafelbijeenkomst wordt live uitgezonden bij ZFM. Jij gaat het zelf doen, Pieter? Ik niet, maar oh. dat is het. Prima. Jerry, nog een laatste woord? Nee, ik hoop gewoon dat de mensen komen en dat ze echt met ideeën komen om uh, zeg maar, met, het, met het beleid uh, verder te kunnen. Ja. En kijk, uh, een afwijzing, uh, ja, dat is toch iets wat niet bedoeld is voor een nee. ronde tafel, dus als mensen dat willen doen, ja, dan zouden ze daar een ander tijdstip voor moeten doen. Want ik wil dus... echt de mensen die echt iets zinners hebben te, te zeggen over het beleid. Uh, aan. Het dus ik zou wel kunnen zeggen dat dit echt de laatste kant is, hè, om, om ...om nog wat invloed te hebben op het misschien. ...en daarna is het echt helemaal gesloten? Mag nee, het is, het is, nee? Het, nee, het is niet. Okay. Nee, want zo, zo komt er nog over de ondernemers... ...en de pensioenhouders... ...komt nog in oktober een ronde tafel... als ik okay. de niet, ...voor de zomer zelfs. Oh, voor de zomer, nou kijk eens... ...Amma heeft het naar voren geschoven. Helemaal... En dat is ook wel uh, goed. Ja. En het, het is een nog nogmaals... ...het is een dynamisch parkeerbeleid... ...wat de gemeenteraad van heeft ingevoerd... ...dus dat betekent ook dat we in 2013... ...als het is ingevoerd gaan ja. evalueren... Nee. Dus uh, Kijk eens aan. het is niet uh, in beton gegoten. Oké, okay, nou heel erg succes Andor. Jerry Kramer van VVD. Ja. Heel erg succes. En op een mooie avond donderdag. Het mooie gesprekken. Ja. Toch? Ja. ja. We gaan naar de muziek. <laughs> Goed. We gaan naar uh, Jerry and the Pacemakers. You never walk ja. alone. Jerry and the Pacemakers. <laughs> Through a storm, hold your head up high, and don't... Afraid of the dark at the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a love. bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, we hadden nu toch een heel ontspannen onderwerpje over het parkeerregime, maar dat krijg je als je de leidinggevende van dit dorp uh, aan het woord laat, dan uh, stralen ze rust uit, tot de bewoners er weer bij komen, want dan, uh, dan weet je het maar nooit. We gaan naar het volgende onderwerp, en dat is een nieuw bezoekerscentrum. Een nieuw bezoekerscentrum van het Nationaal Mark Zuid-Kennemerland. En uh, ja, we hadden dat natuurlijk in het oude... Uh, ja, een, wat is het? Een oude waterfabriek? Of wat was het uh, links? Een oude uh, machinegebouw oud van de waterlijn. machinegebouw. Ja. Hè? Dus dat, daar werd zeg maar, het water gezu ja. gezuiverd uh, vroeger. Ja. En je, u hoort allemaal Margot uh, Slot nu uh, praten. Margot Slot, welkom. Dankjewel. En wat is jouw uh, functie bij, uh, bij, het, uh, ja, bij, het, bij het, het National Park? National Park. Ja. Ik ben beheerder van het bezoekerscentrum. Beheerder, ja, je bent al eens eerder hier hier geweest. Ja, ik denk een jaartje geleden ongeveer, ja. dat heb ik hier ook gezeten. Hè? Ja. Uh, woon je in Zandvoort? Nee, ik woon in Zandpoort. Zandpoort. Nou. Dus ik ben vanochtend dwars door de duin hier naartoe komen fietsen. Ja, het is, prachtig, is weer prachtig. Ja, ja. Ik fiets ook heel, heel vaak door de Kennemerduinen Duinen. Ja. Ik, ik vind elke keer een cadeautje dat ik hier woon en ik denk, oh, wat is dit toch mooi. Ja, ja nee, prachtig en dat willen we in het nieuw bezoekerscentrum graag voor het voetlicht gaan brengen. Ja. Ik zeg het, uh, bezoekerscentrum nu, de Zandwaaier, dat ja. is een prachtig uh, bezoekerscentrum, echt een beetje authentiek in een soort fabriekshal ja met een prachtige uh, tentoonstelling en uh, heerlijke, met uh, well, het koffie thee dat soort zaken. Waarom uh, moest dat verplaatst worden? Uh. Het huidige, het huidige gebouw is van PWN en de grond die onder het gebouw ligt uh, is van een projectontwikkelaar. En volgens de afspraken op het moment dat de, waterwinfunctie, uh, of, ja, de wateropkomfunctie op het terrein uh, stopt, en de waterwinning is in 2002 al gestopt in het Nationaal Park, moeten de gebouwen overgedragen worden aan de grondeigenaar. Dus PWN is in gesprek met de projectontwikkelaar over overdracht overname van de gebouwen. Maar de... Daarom gaan wij ook het, het gebouw ja. zeg maar, op termijn vanuit. Later. Dat snap ik, maar de projectontwikkelaar die zit er nog niet zo heel lang in, toch? De projectontwikkelaar heeft in de tijd een, uh, een ruil gedaan met de gemeente Haarlem voor de, voor de grond onder de Raakse. Dus we ah. hebben de Raakse geruild met deze grond die oorspronkelijk in eigendom was van de gemeente Haarlem. En de gemeente Bloemendaal ging daarmee akkoord, begrijp ik? Ik weet niet of de gemeente <laughs> Bloemendaal daar zich in heeft gehad. Dat, uh, okay. Het is ook van vol mijn, uh, vol mijn tijd, ja, maar ja. dat is hoe het gelopen is. En daarnaast zeg maar, zijn wij binnen het Nationaal Park nu al een heel aantal jaren ik daar nu zes jaar. Dus we zijn daar ook zes jaar nu mee bezig. Bezig met een plan voor nieuwe informatievoorziening. Omdat we met het huidige bezoekerscentrum buiten de loop zitten. En we ja, willen zo is, graag meer mensen bij. Ik moet zeggen zelf. Ik kom er dus heel vaak. Hè, dat ja. zei ik. Maar ik, ik zit er toch zelden hoor. Ja. Want uh, ja, het zit echt uit de loop. En, ja. en het is, ja, je, ja, dat is onhandig. Je wil toch. Als je iets wil drinken. Wil je toch na de wandeling of vlak voor de wandeling ja. meteen even ja. Ja. aanlopen. En bij, het... waar het fietspad uitkomt. Waar, uh, Precies, waar, uh, ja. waar je kunt parkeren. En ook... Uh, ja, we gaan natuurlijk naar de overkant van de weg bij het wet. Ja. En we gaan daar bouwen op de parkeerplaats. Uh, dus, dus ja, we, we gaan niet uh, kappen of dergelijke voor, voor de bouw. Maar we komen daar wel gewoon bij een van de hoofdingangen van het park te zitten. En dat is, uh, dat is een enorme ja, vooruitgang. Dus, de, de dus we kijken grootste, wel naar uit. We genieten, ingang. zolang we hier nog zitten, genieten van wat we nu nog hebben. Ja. En dan nemen we al het goede mee. En dan gaan we naar een bescheidene, duurzaam behuizing aan de overkant. Ja. Uh, waar de mensen ons veel makkelijker kunnen bereiken. En als we zelf bij ons langskomen. Ja, want je hebt hier dus een, een tekening meegenomen, een, een bouwschets. Uh, en dat is dus uh, aan de zeeweg, ingang Dwet, dus ja. aan de, aan de Haarlemkant zeg maar. Ja, klopt. Daar die ingang, ja. waar je ook naar dat uh, meertje kan lopen, mm -hmm. het uh, Wet, dus mensen kennen dat wel. Ja. En ik kan me daar herinneren dat je daar twee parkeerplaatsen hebt. Ja, Eén, één Eén uh, links en een iets verder. En de laatste tijd is die tweede parkeerplaats, wat meer landinwaarts mm -hmm. is, omringd nu door een hek. Ja. En ik denk, hey, hé, daar gaat vast iets gebeuren. Ja, nou, dat klopt. En wat... Wat zeg je, het bezoekerscentrum wordt daar dus gebouwd? Ja, het gedeelte waar nu de hekken staan, dat is het gedeelte waar het nieuwe bezoekerscentrum gebouwd gaat worden. Er komt een soort erf omheen. Bes, de bouw van het bezoekerscentrum is ook geïnspireerd op een longhouse. Dat is een oude boerderij, opgravingen die in het duin gevonden zijn. Oké, okay, dus dat is een, geïnspireerd op een bestaande bouw uit een paar eeuwen geleden? 500. 500. 500 jaar? 500? Dus zijn, ja, ja, ja. ja. Dus Zo'n zijn, dat zijn, 1500 jaar geleden? Ja, er zijn een aantal jaar geleden opgravingen geweest op Groot Olmen. En uh, daar uh, hebben we plattegronden gevonden in het Duin, van heel lang werpige boerderijen. Oh, dat zijn ook behoorlijke afmetingen. Ja, dat was, dat was heel lang, dat was 15 meter lang. Nou wordt het bezoekerscentrum nog iets langer dan 15 meter, maar de architect heeft zich daar wel op laten inspireren, op hoe mensen ooit in het Duin gewoond hebben. En um, ja, dat linker gedeelte van de achterste parkeerplaats, dat wordt dus ons erf met daarop het gebouw. Daar tegenover het rechter gedeelte van de tweede parkeerplaats, daar duinshand op gebracht. En er komt een kleine speelplaats, duinspeelplaats, voor jongere kinderen. En het voorste gedeelte van de parkeerplaats, dat wordt helemaal geherstructureerd en netjes ingericht. Het is nu erg rommelig. En daar blijven dan 284 parkeerplaatsen. Dus naar ons idee ruim voldoende, ook overleg met de gemeente Bloemendaal. En daar gaan we volgende week mee beginnen. Dus we okay. beginnen met het voorste parkeerdeel. Ja. En uh, dat is wel voldoende. Want je had natuurlijk veel meer uh, parkeerplaatsen hiervoor. Maar dat, uh, dat is geen probleem dat er wat wegvalt. Nee, nee, want eigenlijk is het nu zo inefficiënt in gebruik. En het wordt straks netjes ingericht. Zodat het efficiënt wordt gebruikt. Uh, we hebben natuurlijk tellingen van het betaald parkeren. Dus we weten wat er, uh, wat er zeg maar jaarlijks doorgaat. Mm. Ja, alleen een enkele keer bij een evenement zal het eens een keer overstromen. Maar dat doet het nu ook. Dus ja, uh, dus, ja dat is uh, hoe het is. Dan verwachten jullie ook meer? bezoekers per jaar, vooral ja. voor de horeca neem ik aan, maar ook voor het museum. Ja, ja want er komt ook weer een horecagelegenheid in het, uh, in het bezoekerscentrum geïntegreerd en wij verwachten inderdaad veel meer mensen te gaan trekken. We hebben nu zeg maar in het bezoekerscentrum zo 40.000 uh, bezoekers per jaar, mm. dat is niet heel slecht. maar hopen dat toch wel een uh, soort van te gaan verdubbelen in ieder geval. En dat is horeca en bezoekerscentrum ja. samen? Ja. Ja, gezamenlijk. ja. Um, ja uh, naast horeca en het bezoekerscentrum zelf, ik neem aan dat er een soort museum nog weer komt, wat, uh, wat het oude muzie bezoekerscentrum ook had. Ja, nou ja, het bezoekerscentrum zelf is een museum en uh, er, is een, uh, er is nu een voorlopig uh, ontwerp voor, uh, voor de tentoonstelling daarin. Oké, okay, dus het lijkt wand, inderdaad uh, wel een beetje op wat ja, we hadden bij... Uh, ja, het, over ja. de lange wand van het, uh, van het gebouw zullen er vijf duinzones uitgelegd worden. Dus eigenlijk kun je, kun je daar een, een soort mini-trip maken van binnenduin naar zeereep. En alle verschillende zones in het duin uh, beleven. En we willen het zo inrichten dat zowel voor kinderen als voor volwassenen in verschillende lagen te beleven is. Waardoor mensen als ze binnen zijn denken, hé, hey, dat heb ik net buiten gezien. Maar ook als ze buiten zijn, dan denk ik, hé, hey, dat herken ik, want dan heb ik net wat... Uh, wat informatie over gekregen. En dan op de kopse kant van het gebouw komt een, uh, een panoramaraam. En voor dat panoramaraam uh, gaan we een, grote, een groot element, een soort bank, uh, neerzetten. Jammer dat we die, niet die bank camp hebben, hè? Ja, ja. Zulke, zulke mooie... Ja, op die bank zullen allerlei preparaten zeg maar, tentoongesteld worden die we nu ook al hebben opgezet. De dierenmensen willen het toch vaak graag zien. Ja. He, dingen die je in de natuur niet zo makkelijk ziet, maar waarvan je dan weet dat ze er zijn. En als je ze een keer gezien hebt, dan spot je ze vaak buiten ook weer makkelijk. Want dan ja. weet je waar je naar zoekt. Ja, dus dat komt, uh, dat komt zeker in terug. Er Zijn er verder nog functies uh, van het gebouw? Naast, ja, want er uh... komt ook een veldwerkruimte en een filmzaal weer in terug. Okay. En in die veldwerkruimte filmzaal kunnen we dus ook uh, vergaderingen van natuurgroepen... ...en van uh, groepen van het Nationaal Park uh, huisvesten. Maar ook scholen, want we ontvangen nu zo'n 120 schoolklassen per jaar... ...die dan vooral ook naar buiten gaan met onze vrijwillige gidsen. Hmm. En dat blijft. Ja. En die kunnen dan ook in de veldwerkruimte even bij elkaar komen... om daarna met de gidsen naar buiten te gaan en hun lesprogramma te draaien. Ja. Nou, het, het ziet er prachtig uit. Ik wil nog even een vraag stellen over de natuurbrug. Ja. Want uh, dat is een uh, verbinding die, ja, die wordt nu al aangelegd. Mm -hmm. hè? Ik zie al activiteit op de Zandvoortselaan. Mm -hmm. Dat is tussen het Kennemer Duinen en de Amstens ja. in. Daar zijn nog wat onduidelijkheden tot nu. Heb je daar al wat meer uitsluitsel? Bijvoorbeeld het afschietbeleid, uh, ik wat je mag er over zeg, de natuurbrug hè, ik, enzovoort? Ik moet zo tot over mijn oren zit in de plantvorming en de tentoonstellingen en, en alles wat bij nieuw bezoekerscentrum wordt, dat ik dat laat bij de projectleider uh, okay, dus van weet de Natuurbrug. Van niks, uh, niks van op. Uh, heer Zandbergen, fluister me net even door. Je weet toch dat het aangenomen is uh, hier in Zandvoort? Dat weet ik. Maar hoe de planvorming precies, uh, precies loopt nu, dat, uh, dat moet je niet aan mij vragen. Dan nee. zou jullie een keer de projectleider om tafel nee, te vragen. Wat ik weet is dat wij willen beginnen met de start van de bouw van het bezoekerscentrum in september. In september? Hè? Wanneer kunnen we er dan in? Als bezoekers? Volgend jaar september. Oké, okay, dus ja. nog uh, ruim, zeg maar, ja. Zeg, anderhalf jaar. Kappen, kan de anderhalf jaar. Anderhalf jaar. jaar. Ja. Ja. ja, en dan okay. we heel hard hollen, dus Nou, Margot, uh, heel veel succes. Dankjewel. Nou, ik zou zeggen, als het uh, open gaat, ben je nog van harte welkom om er nog een keer over te vertellen. Ja, dan krijg je uh. een uitnodiging. Ja, en dan voor, uh, vind ik het ook heel leuk om, uh, om eens een keer te komen kijken. Super. Dus uh, nou, heel veel succes. Het is geen sinecure, dus uh, nou. Het dat wordt dat heel, het heel mooi. Goed je wel okay. Heel veel Dankjewel. succes. Dankjewel. We gaan nog even naar onderwerpen van het volgende uur. Ja. Nou, in ieder geval zal dat wel... ja je hoort het al wel. Wim Hildering worden, ja, dus, uh, en, uh, ergens. Ja, en ergens natuurlijk uh, Leo Miesbeek en uh, Klaas Koper. En Klaas Koper, onze voormalige uh, dorpsomroepen hoorden we al... Ja, dat uh, valt niet te missen. Ja. <laughs> Geef niks op Klaas. En we hebben het uh, parkinson café die salsa-lessen voor mensen met Parkinson uh, gaat uh, geven. En, en Hiska uh, Brouwer. En dat is Rosita de Vries die komt ervoor. Ja, en van het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Maar dat is allemaal in het volgende uur. We gaan nu naar de muziek. Ja, we gaan naar uh, Bert Mittler. En From a Distance.